Vijf uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Egyptisch uitgaansverbod opnieuw genegeerd. Ook Europese kritiek op executie Zara Barami. En Salesianen komen met collectieve vergoeding seksueel misbruik. De oppositie in Egypte is ook vandaag weer massaal de straat op gegaan om het vertrek van president Mubarak te eisen...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 dat er gemiddeld 17 kilo vis per persoon per jaar wordt gegeten. Volgens de FAO willen mensen steeds gezonder gaan eten. Een portie van 150 gram levert ruim de helft... van de dagelijkse benodigde proteïne voor een volwassene. De FAO waarschuwt wel voor de visstand. De organisatie pleit voor strengere maatregelen tegen illegale visvangst... om het herstel van de visstand te bevorderen. Overigens komt veel vis uit speciale kwekerijen.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 En dat kan alleen als het adres van een blijf van mijn lijfhuis bekend is. Ook kunnen cliënten dan bezoek ontvangen. Overigens krijgen niet alle blijf van mijn lijfhuizen een open karakter. Volgens de blijfgroep zijn er huizen nodig die geheim blijven. Bijvoorbeeld als er ernstig geweld en bedreiging in het spel is. De vakbond CNV Onderwijs vreest dat in het onderwijs 6000 banen verdwijnen. Dat komt door de aangekondigde bezuinigingen in het onderwijs... en afschaffing van het zogenoemde rugzakje, zegt de vakbond. De huidige extra begeleiders worden ontslagen... waardoor docenten zelf de zorg moeten leveren. Daardoor zijn docenten te veel tijd kwijt aan leerlingen... die extra aandacht nodig hebben. En komen reguliere leerlingen aandacht tekort. De middelbare scholen gaan uniforme regels opstellen... voor de doorstroming van het VMBO naar de HAVO. Uit onderzoek van de VO-raad blijkt... dat scholen nu vaak verschillende voorwaarden hanteren. De uniforme regels moeten duidelijkheid scheppen... voor leerlingen en hun ouders. Vmbo's die naar vier HAVO willen... zullen vooral worden beoordeeld op hun cijferlijst...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 ANWB-verkeersinformatie. Het is minder druk dan gebruikelijk. Twee files vallen op. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Bij Delft-Noord staat 4 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Op De A15 naar Europoort. Bij Hoogvliet 2 kilometer. Door een kapotte vrachtwagen is daar de rechte rijstrook dicht.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 En Goedemiddag, het is zes minuten over vijf. Chirurgen trekken het initiatief naar zich toe. Ze komen met voorwaarden waaronder een ziekenhuis bepaalde kankeroperaties mag uitvoeren. En ze hopen dat zorgverzekeraars die voorwaarden overnemen. Zometeen een gesprek met een van de grootste zorgverzekeraars, CZ. Vanochtend hoorde u misschien het verhaal van een Nederlands meisje... dat was gestrand op het vliegveld van Cairo. Ze heeft wel een vlucht kunnen krijgen en straks spreken we haar misschien nog. Duizend andere reizigers bivakkeren nog steeds op de luchthaven. Het ziet er ietsje ordelijker uit dan de afgelopen dagen. Minder mensen in de vertrekhal. Vertrekhal 3 is dit. En op de borden staan interne vluchten, maar bijvoorbeeld ook vluchten naar Bangkok, Engeland en naar Duitsland. En dat zijn dus de mensen die je hier ziet rondlopen. Het lijkt redelijk ordelijk, maar de stress is vaak wel van het gezicht van mensen af te lezen. Twee meisjes kijken, verbeeld rond, want het is wat geordender, zeg ik, maar nog altijd is het druk. Heel erg druk. We zijn op we weg naar een festival in Alexandria en ze het What kind of festival? Theater en dansenfestival. Okay. Het is een forum met seminars Een groepje mannen en vrouwen zit in een sandwichbar... die trouwens helemaal dicht is. Alles is dicht. En ze waren op weg naar Alexandrië, Maar zover, zeggen ze, zijn we nooit gekomen. No, we were in, uh, in Cairo. Oké. Okay. We never went there. Nu is het afwachten wanneer we weer terug kunnen. Zorgen hebben we ons eigenlijk nooit gemaakt. In Zweden maken ze zich veel meer zorgen. We kregen continu sms'jes. We kregen sms'jes van Zweden. Sweden Lange rijen voor de paspoortcontrole en ook op de plekken waar ze nog tickets verkopen voor vluchten die hopelijk gaan. Dit is Terminal 3, splinternieuw, maar hier duidelijk niet op berekend. Op de trap naar de aankomsthal beneden liggen overal nog mensen. Stress is er, gelatenheid, maar boosheid zie ik eigenlijk nauwelijks. Wel onbegrip, bijvoorbeeld over het ontbreken van toiletpapier. Ja. Gesmeekt hebben we om mee te mogen. We kwamen hier twee dagen geleden en elke keer zeiden ze dat het over een uur zou gaan gebeuren. Maar er gebeurde dus helemaal niets. We hebben twee nachten op de vloer geslapen. En we zijn beide al ouder dan 75. Door de avondklok konden we niet terug naar het hotel. Er was niets om op te liggen, niets om te eten, geen warme dranken. We zijn inmiddels alle bagage kwijtgeraakt. Dus nu hebben we alleen handbagage. So we're going travelling light. Yeah. So we hopen nu een vlucht te krijgen London naar Londen. Anywhere, anywhere, we said anywhere. Amsterdam would be fine. Het maakt niet uit waar naartoe eigenlijk. Amsterdam zou ook prima zijn. En anders liggen we vannacht weer op de vloer. Er zit niks anders op. Een Duitse echtpaar we don't know. met baby zit al twee dagen op het vliegveld. Ze hebben nog geen ticket. Ja. Ja, so and... We wonen en werken in Egypte, maar we zitten niet bij een bedrijf dat ons verplicht evacueert. We wanted to leave also. Ja. We were not quite sure how it developed. We wilden weg, niet hier kijken hoe het afloopt. Het is nu weer wat rustiger in Cairo, maar je weet maar nooit. Ze maken aanstalten om door te lopen. Now we try, I don't know what happens. We have to follow the leader. Okay, see you. Bye bye. Good luck. Bye -bye. Yes. Een reportage van Sander van Hoorn. Ja, vandaag dus vrij rustig in Cairo. Morgen dan moet het de grote dag voor de oppositie worden. Maar voorlopig zit president Mubarak er nog. Afgelopen week is vaak de naam van Mohammed al Baradei te horen geweest... die zich als alternatief presenteert. Om een goed beeld van hem te praten, krijgen... praten wij met de Arabist Leo Quarter. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, We kennen deze Nobelprijswinnaar van het Internationaal Atoomagentschap vooral. W wanneer is hij zich actief in de Egyptische politiek gaan mengen? Nou, eigenlijk komt hij uit een nest van uh, zijn, zijn familie. Zijn vader al is eigenlijk een man die uh, ten tijde van Nasser... dus dan hebben we het over de jaren zestig... altijd heel erg uh, keerde tegen de dictatuur die Egypte toen al was... Dus het was, een, het was een jurist, hij komt uit een familie van juristen. En ja, zijn vader ijverde toen al en lag overhoop dus met het, met het wind, omdat hij een vrije pers eiste, omdat hij gewoon een vrije rechtspraak eiste. Dus die, die rechtvaardigheid, het hele idee van, van recht, rechtvaardigheid, dat, dat heeft hij in feite al met de paplepel uh, ingegeven gekregen. Maar toch en heeft het dat, wel even ja? geduurd voordat dat eruit is gekomen, toch? Want hij heeft zo'n dertig jaar in het buitenland gewoond. Ja, maar het is een beetje hoe die, hoe die dingen gaan. Hij komt uit een familie, die, een goede familie uit, uit Cairo. En hij kreeg een, een goede op, opleiding. Uh, en, en ja, dan kreeg je al heel snel, had je dan, zeg maar een, uh, zeker in het, uh, Egypte van toen... kreeg je een baan bij de, bij, bij de overheid. Hij kwam bij de Buitenlandse Zaken te, te werken. Langzaam maar zeker, of heel vrij snel... in de jaren zeventig kwam hij in het internationale cir circuit terecht. Eerst als vertegenwoordiger van Egypte. Later steeds meer als uh, ja, zijn een, een ambtenaar bij de, bij de VN en dan weer laten bij het internationaal uh, atoomagentschap. En om terug te komen bij mijn eerste vraag... wanneer ver, uh, verscheen hij toen op het politieke toneel in, in Egypte? Echt dat hij, dat hij echt politieke uh, ambities begon te koersen in Egypte zelf. Dat is echt van, van de afgelopen twee, drie jaar. Ja. Daar, daarvoor ook wel dat hij zich uh, erover uitsprak... maar nooit uh, zeg maar in het, uh, echt in het openbaar. Het was eigenlijk... Uh, ja, in 2009 hield hij verder op met zijn job bij het internationaal atoomagentschap... Ja, hij zei zelf dan goed, ik heb ik heb eigenlijk een andere een andere job nodig en uh, in één adem door. Um, ja, bood zich in feite aan als uh, alternatief voor uh, voor de president van uh, Egypte. En hoe werd uh, hij toen bejegend door de heersende macht? Nou, als, eigenlijk als een, als een buitenstaander. Er is steeds niks mis met de man, daar gaat het niet om. Maar hij heeft helemaal geen, geen, geen machtsbasis in het, in het land. Dat is niet een, uh, een vertegenwoordiger van de moslimbroeders... Hè, die juist wel ontzettend veel aanhang hebben. Niet van een hele specifieke stroming, maar aan de andere kant... en dat is zijn sterke punt, hij is een hele neutrale figuur. Eigenlijk iemand die voor iedereen wel acceptabel is op een of andere manier. Hij is, moet je het zeggen, hij is niet... Uh, besmet met een zweem van corruptie, of, of iemand die uh, bloed aan zijn hand heeft, wat hij uh, hoofd is geweest van de inlichtingendiensten van de van de politie of zo. Ja, maar dat helemaal, niets... maar wel onbekend. Hè? Hij, dus ze zeggen ook telkens, de Egyptenaren kennen hem nauwelijks omdat hij 30 jaar buiten Egypte heeft gewoond. Want, wat is er dan iemand die, als de mensen hem leren kennen, uh, dat hij wellicht de gemiddelde Egyptenaar toch kan aanspreken? Omdat hij eigenlijk heel erg Egyptisch is, denk ik. De manier waarop hij, waarop hij, waarop hij Arabisch spreekt en de manier waarop hij, waarop hij zich opstelt. De manier waarop hij eruit ziet. Ik bedoel, we kunnen niet echt spreken over een, een flitsende, flitsende man, hè? een flitsend pak of zo. Nee, dat, maar misschien we, dat... dat zagen we dit weekend natuurlijk. Ja? Ten, bij die ja. grote demonstratie had hij even de gelegenheid om te spreken. Hij pakt een ja. mega van die bijna niemand kon horen. Het is een beetje een gemiste ja. kans. Eigenlijk een beetje een, een, een, een gemiste kans. Maar ja, goed, zo'n zo, zo man is het. Het is eigenlijk iemand die zegt van nou, uh, volgens mij is er niemand uh, eigenlijk uh, voorradig op, uh, op dit moment in Egypte. Als jullie iemand uh, weten die beter is, neem, neem die vooral. Maar voor de time being ben ik uh, in feite ben ik available. Ik, uh, ik ben bes, beschikbaar om uh, zeg maar een overgangsregering te leiden. Ja, is het dan slim van hem of heel tactisch om zich dus nu nog niet te binden aan een van de oppositiepartijen? Hij, hij kan het eigenlijk niet, want ik denk niet dat hij... Uh, je hebt eigenlijk, als je kijkt naar de oppositiepartij in Egypte heb je er een hele hoop, een hele hoop kleine, kleine partijtjes en één grote. Uh, de ene grote is de moslimbroederschapbeweging. Op het moment dat hij zich daarvoor uitspreekt, uh, ja, A, uh, moet de moslimbroederschap dat, dat maar willen. Uh, ten tweede is het natuurlijk dat, uh, ja, van die, een van die kleine andere, andere partijtjes, ja, daar, daarmee zet je niet, niet, niet veel zoden aan de dijk. Nee, het is juist het feit dat hij a, internationale er, erf, erf, ervaring heeft, b, uh, dat hij uh, een neutrale figuur is, wat hem in feite tot een ideale figuur maakt, die zou kunnen onderhandelen voor een deel van de oppositie met de overheid. Ja, u zegt de moslimbroederschap moet dat wel willen, hè. In welk opzicht kan El Baradij aantrekkelijk zijn voor de moslimbroederschap? De moslimbroederschap moet op zijn tenen lopen. we zijn heel uh, erg bewust van het feit dat het Westen met argusogen ogen kijkt naar Egypte. Dat uh, er voortdurend wordt gesteld van wat gaat er nou gebeuren als uh, Mubarak uh, valt, hè, wanneer die uh, weg is. Uh, wie, neemt, uh, wie neemt dan de macht over? En ja, dan valt dit altijd de naam van de moslimbroederschap. De moslimbroederschap in Egypte weet heel goed wat er is gebeurd in 1990 in Algerije. Al toen het, het vies, uh, de, is de islamisten toen via de stembus een, een over overwinning uh, boekten. En het Westen eigenlijk applaudisserend langs de zijlijn stond toen het Algerijnse leger de macht greep. Met als gevolg een burgeroorlog van 150.000 doden. Het tweede voorbeeld is natuurlijk Gaza, de Palestijnse verkiezingen in 2006. Hamas won die, eerlijke verkiezingen. En volgens wat doet het Westen? Nou, we steunen Israël in feite met het afgrenden van de Gazastrook, een menselijk drama ontstaat. Uh, kortom, ze kijken heel erg naar wat zal het Westen doen op het moment dat de Moslimbroederschap zich heel openlijk gaat uh, opstellen als uh, de oppositie in Egypte. die wel eens eventjes met uh, het, uh, het bewind zal gaan onderhandelen over overname van de macht. En dan kan een gematigd iemand als El Baradij misschien voor Amerika nog wel acceptabel zijn. Zeker, hij is een, hij is, hij is een buffer. Voor, voor de Moslimbroederschap is het een uh, uitstekende buffer tussen, tussen de Moslimbroederschap en het, en, het, en het Westen. Hij is een acceptabel gezicht naar het Westen toe. De man heeft jarenlang rondgelopen in kringen van regeringsleiders in het, in het Westen. Um, hij heeft uh, grote, brede internationale uh, ervaring. Hij is een man van statuur. Hij, heeft, hij is zelfs uh, winnaar van de Nobelprijs. Dus ja, wat willen we nog meer? Ja, en, en, en, en daar zitten we nu over de, te speculeren... Hè, of dat wel of niet zal gebeuren. Ja. Ondertussen zit natuurlijk, zoals ik al zei, Mubarak er nog. Acht u het waarschijnlijk dat hij op korte termijn vertrekt? Dat, dat deze scenario's misschien uit zullen komen? Nou, Ik denk dat de sleutel voor dit alles ligt in de handen van het Egyptische leger. Die bepalen uiteindelijk wat er gaat gebeuren. Mubarak um, zelf opstappen is niet op, uh, de oplossing van het uh, probleem op zich. Door het gaat helemaal om de militaire groente in, uh, in, in Egypte. De, de, de, de militairen die in feite de macht in handen hebben. En al die wetgeving die daaromheen hangt. Dus je hebt nog steeds uh, de noodtoestand die geloof ik al 30, 30 jaar van, van kracht is in, in Egypte. Heel erg lang in elk geval. Waardoor de, de politie en de veiligheidsdiensten mensen kunnen oppakken en, en zonder vorm van proces een tijd lang kunnen vastzetten. Uh, al die onvrijheden die komen in feite voort uit, uit die wetgeving. Nou, op het moment dat uh, Mubarak opstapt, moet je me helemaal afwachten wie voor hem in de, de plaats komt. Dus wat er zou moeten gebeuren, is dat er een uh, soort van overgangsbewind uh, komt, uh, waarbij uh, de wetgeving aangepast wordt. En dan pas kun je in feite gaan denken over het organiseren van werkelijk vrije, Verkiezingen in Egypte. Dat is, dus uh, ik, ja, ja, ja, dat is uw advies. Goed. Nou, we gaan ja. kijken, meneer Kwarten, um, hoe dat gaat lopen de komende dagen. Wordt ontzettend spannend en weken natuurlijk. Ik wil u voor dit moment danken voor uw uh, commentaar op de situatie okay. en het beeld ook van Mohammed El Baradei. Oké. Okay. Uh, dag. In een uitgebreid portret van El Baradei op onze website nws.nl onder de kop van diplomaat tot oppositieleider en wellicht dat dat portret de komende weken kan worden aangepast. Chirurgen zijn het erover eens hoe en door wie een borstkankeroperatie uitgevoerd moet worden. Zorgverzekeraars zouden dat moeten overnemen. CZ staat nog niet te springen, horen wij zometeen. Bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. Het enige opvallende, uh, opvallende aan deze spits is dat er een ongeluk is gebeurd op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. En daardoor staat er een lange file tussen de Alfred Berkelijn Rode en, en Delft-Noord, 7 kilometer. Bij Delft-Noord zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Omdat de huizenmarkt praktisch op slot zit, hebben logischerwijs de verhuisbedrijven het moeilijk. Ze hebben nog maar weinig werk. Verslaggever Jeroen Schutijzer begaf zich tussen de dozen en de rolcontainers bij een bedrijfsverhuizing in Badhoefdorp. Hoe lang bent u nu al verhuizer?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 Nou, kasten van kerels is een groot woord, maar... Uh... Ze hebben wel spierballen en ze gebruiken ze op de goede manier. Maar heel veel verhuizers die, uh, verkassen ook uh, scholen, ministeries, ziekenhuizen. Is daar het werk ook veel minder geworden? Het is wel wat minder geworden, maar uh, niet zo, ja, toch niet zo erg als bij de particuliere verhuizingen. Nou, meneer Verzanten, uw bedrijf wordt verhuisd? Klopt. Dan is het altijd een rotzooitje met Absoluut. die verhuizen. En al die mensen die op en neer lopen, maar het, is voor, het gaat allemaal goed komen. Ze maken niks stuk...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 Inpakken en weg geweest, Jeroen Schutheiser. De Landelijke Vereniging van Chirurgen heeft strengere normen opgesteld voor kankeroperaties. Zo moet er bij een operatie voor borstkanker altijd een gespecialiseerde verpleegkundige en een plastisch chirurg aanwezig zijn. En ook moeten ziekenhuizen die patiënten met borst- of darmkanker opereren deze operatie minstens 50 keer per jaar uitvoeren. De Inspectie voor de Gezondheidszorg is blij met deze voorstellen en roept nu de zorgverzekeraars op de opgestelde normen over te nemen. Wim van der Meren is bestuursvoorzitter van CZ. CZ heeft eerder ook lijstjes van ziekenhuizen gemaakt die goede en slechte kankerzorg bieden. Goedemiddag meneer Van der Meren. Goedemiddag mevrouw. Wat vindt u van die kwaliteitseisen die de chirurgen nu hebben opgesteld? Nou, we zijn natuurlijk hartstikke blij dat de chirurgen nu met normen zijn gekomen. Hè? Toen, uh, toen wij begonnen met, uh, met onze normen eind september, toen waren die er nog niet. Nee, en gaat u die normen van de chirurgen nu overnemen? Gaat u uh, de lijstjes van u aanpassen zoals de inspectie het graag wil? Nou, we zitten natuurlijk met een, met een lastig uh, dilemma. Uh, met alle waardering voor wat de chirurgen nu gedaan hebben. Uh, wij hadden de lat uh, uh, ietsje hoger gelegd, ook met de aantallen. Uh, wij U bedoelt streven... de aantallen operaties? De aantallen operaties. Uh, wij streven uh, ook duidelijk natuurlijk naar wat verandering en verbetering in de Nederlandse zorg. Wat meer concentratie van, uh, uh, van die uh, borstkankerzorg in Nederland. Met de overtuiging dat het dan uh, toch beter uh, uh, geregeld kan worden. Ja, want even uh, om bij die operaties te blijven. De chirurgen uh, zeggen minimaal 50 per jaar. Ja. Uh, u zei minimaal 70 per jaar. Wij hadden 70 per ziekenhuis en minimaal 30 per, per chirurg gezegd. Ja. ja, wij hadden toen nog geen andere norm om op uh, te lopen. En uh, wij hebben ook de normen van de chirurgen ook vanmorgen pas gekregen. Uh, we hebben ook nog niet de overtuiging dat ze net zo compleet zijn als die van ons. In die zin, uh, wij hebben ook naar patiëntencriteria gekeken. Hè. Dat is, uh, uh, wij hanteren ook de CQ-index. Dus kijken wat patiënten er nu van vinden, dat is ook hartstikke belangrijk. Dus wij moeten ze nog een, uh, ook gaan bestuderen wat er allemaal onder ligt. Uh, wij hebben een bepaalde onderbouwing van, uh, van onze normen... en we hebben dat nog niet goed genoeg kunnen doen. Maar nogmaals, het is hartstikke prima dat uh, de chirurgen hiermee uh, gekomen zijn... en we gaan graag met hen in overleg om te kijken hoe we samen verder kunnen komen. Ja, want als je, als je kijkt naar die normen die dus op sommige punten wel verschillen... in ieder geval bij, bij borstkanker... klopt het dan dat bij het voorstel van de chirurgen... meer ziekenhuizen die operaties uh, mogen uitvoeren dan bij CZ... dat u voor een sterkere concentratie... Blijd. Ik denk het wel, mevrouw. Ik denk uh, dat het inderdaad zo is dat uh, bij de normen van de chirurgen... iets meer ziekenhuizen daaraan voldoen dan, uh, dan bij onze normen. Maar en zit daar dan, er dan behoud van werk van de, van de chirurgen achter? Nou, dat wil ik niet zeggen. Kijk, het is wel zo dat wij natuurlijk een beetje een rol hebben, ook als Luis in de Pels. In de rol van eh, eh, eh, Luis in de pels bij de wetenschappelijke vereniging om hen ook een beetje te prikkelen om, eh, om met normen te komen. Dat hebben ze nu ook gedaan. En ga, en, en ga je dan uiteindelijk in het midden zitten, is het dan dat je uitkomt bij minimaal 60 operaties nou, per jaar? Nee, ik en denk dan... niet dat het dat soort koehandel is. Wij snappen heel erg goed dat op dit moment het, het wat, uh, wat, wat verwarrend kan zijn voor patiënten als zorgverzekeraars iets anders gaan roepen dat lijkt dan, me wel. dan chirurgen. Ja. Dus wij wij willen daar ook goed naar kijken en willen kijken of we er met elkaar kunnen uitkomen. Het is voor ons een, een, een lastig dilemma. Wij hadden uh, de lat dus wat hoger gelegd met aantallen. Met name ook om, omdat we toch hopen uh, tot meer concentratie van dit soort zorg te komen. Nogmaals omdat het beter is voor de kwaliteit en ook beter voor de kosten. En van beide zijn wij. Heeft u hierbij uh, uiteindelijk de meeste macht? Omdat u gaat over de vergoeding van de behandeling. Ach mevrouw, macht, macht. Ja, nee, wij, het wij, gaat wij, natuurlijk om macht en belang. Nou ja, Een ziekenhuis het... wil geld verdienen, ja. chirurg ook. En u wil dat het zo goedkoop mogelijk is. Dus nee, daar, wij de willen de niet dat het zo goedkoop macht. mogelijk is. U, u moet het zo zien. We hebben 3,3 uh, miljoen verzekerden. Dus sommige daarvan zijn ziek. En daar moeten we goed voor zorgen. En het mag niet zo duur zijn, dat de rest het niet meer kan of veel betalen. En het zoeken van die balans, dat is constant wat wij aan het doen zijn. Ja, maar heeft u dan uh, het, het, het, het laatste woord? Zal ik het dan zo vertalen? Zodat we daar geen discussie hebben, over hebben, omdat u uiteindelijk bepaalt of, of de patiënt de, ver, uh, de vergoeding krijgt voor die operatie, of dat hij het misschien zelf moet betalen. Wij hebben, wij hebben de verantwoordelijkheid om wel of niet te gaan contracteren. En we willen daar uh, verder over praten uh, met de Vereniging voor Heelkunde. Want u snapt ons dilemma. We hebben de lat wat hoger gelegd. Zij komen nu met normen, die waren er eerst niet. Uh, wij, wij streven ernaar om onduidelijkheid voor uh, onze verzekerden zoveel mogelijk op te lossen. Maar we willen ook wel verandering. Dus we zijn daar nog niet helemaal uit met elkaar. Nee. En, en dan helpt het denk ik niet dat de Achmea net bekend heeft gemaakt dat hij de lijst van de chirurgen wel overneemt. Nou ja, ik denk, ik, Achmea had nog niet eerder normen gesteld... en ze zijn blij dat er nu uh, normen zijn voor het eerst. Uh, maar ja, Maar We moeten daar met elkaar over praten. Ik snap ook wel dat het niet helpt als verschillende verzekeraars... allemaal verschillende normen gaan Dat snap ik heel erg goed. Dus we moeten daar goed over nadenken. Ik zou zeggen, aanleken. ga snel in overleg. Denk ja. niet te lang na, meneer Van der Meren. Ja. Dank u wel. We na voor overleggen, mevrouw. Oh, dat, dat lijkt me ook verstandig. Bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar CZ.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 Morgen komt vanuit het westen een koufront dichterbij en daardoor blijft het bewolkt. Overdag is het overal nog droog, maar morgenavond gaat het vanuit het noordwesten regenen. In het zuidoosten van het land is er morgenavond en in de nacht kans op ijzel. Morgen overdag wordt het een graad of 2 in het oosten tot een graad of 5 dicht bij zee. De wind is morgen sterker dan vandaag uit het zuidwesten en is matig in het gebied krachtig windkracht 6.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 ANWB-verkeersinformatie. Er zijn weinig bijzonderheden in deze avondspits. De files zijn over het algemeen korter dan gebruikelijk. Op de A13 is dat anders. Van Rotterdam naar Den Haag, want daar is een ongeluk gebeurd. Er staat tussen de afrik Berkel en Rode Reis en Delft Noord... 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda... na een ongeluk tussen Maasluis en Vlaardingen, 2 kilometer... daar is de linkerrijstrook dicht.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 Bijna vier over half zes. Goedemiddag. De Europese Unie wil dat de Egyptische president Mubarak... meteen met de oppositie gaat praten. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU... overleggen op dit moment over de situatie in Egypte. En dat doen ze in Brussel en daar zit natuurlijk ook Chris Ossendorf. Chris, wat vindt de EU op dit moment van die ontwikkelingen precies? De EU vindt er heel erg veel van, maar de vraag is natuurlijk vooral... wat kan Europa eraan doen? Uh, cynisch gezegd zou je kunnen zeggen toekijken... en hopen dat we een beetje bij kunnen sturen vanuit Europa. Um, en dat kan misschien ook wel, want Europa heeft natuurlijk enorme belangen... bij rust en stabiliteit in het Midden-Oosten. Het zijn tenslotte ook uh, dichtbij ook de buren. En dus zie je dat de ministers van Buitenlandse Zaken... hier allereerst grote zorgen hebben. Uh, de angst is eigenlijk simpelweg gezegd... dat moslimfundamentalisten in Egypte hun kans nu schoonzien en de onrust daar nu aangrijpen om de macht te grijpen. Um, een onrustig, fundamentalistisch Egypte als buurland van Israël... daar zit men bepaald niet op te wachten. Uh, luister maar eens bijvoorbeeld naar de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Westerwelle. Daarvoor zorgen dat we die krachten unterstützen... die een geordneten overgang naar democratische verhoudingen willen. Ik betone een geordnete overgang. Want uh, we hebben alle geen interesse daarvan... Uh, dat uh, de lage in nah het Oosten instabiel wordt we willen niet vergeten, gerade het om de den oosten geht, speelt natuurlijk Egypte nog een schlüsselrolle. Ja, een ordelijke overgang moet het zijn naar meer democratie en ondertussen ervoor zorgen dat fundamentalisten niet op de bagagedrager van opstandelingen nu uh, meerijden. Dat is een beetje de boodschap die je hier hoort op dit moment in Brussel. Dat klinkt een beetje van, het is heel spannend, het is heel erg wat er gebeurt in Egypte, maar wij in Europa, wij branden onze vingers voorlopig nog niet aan deze zaak. Ja, dat is dus mede gevoed door die angst voor die onrust. Niemand hoor je hier ook zeggen dat Mubarak weg moet, af moet treden. Hè? De eis eigenlijk van de demonstranten. Er wordt liever benadrukt dat er vrije, eerlijke verkiezingen moeten komen. Misschien een overgangsregering daar naartoe. En ondertussen een beetje de oproep aan de politie. De politie moet zich onthouden in Egypte van geweld. Gevangenen uh, die uh, geen geweld hebben gebruikt... moeten worden vrijgelaten en wel direct. En uh, Egypte zou de oppositie dus moeten betrekken... in een vreedzame overgang naar meer democratie. Dat is de boodschap waarmee... Ook ook de buitenlandwoordvoerder Catherine Ashton vandaag naar buiten kwam. You know the European Union has at its heart democracy, rule of law, human rights. These are our values and we believe these must be respected by the Egyptian authorities. And the legitimate grievances of the Egyptian people should be responded to. Their aspirations for a just, for a better future should be met with urgent, concrete and decisive answers and with real steps. There needs to be a peaceful way forward based on an open and a serious dialogue with the opposition parties and all parts of civil society. And we believe it needs to happen now. Ja, de Egyptische bevolking heeft het gerecht op democratie, op vrijheid en op uh, vrede op dit moment. Maar dus geen woord over Mubarak en de vraag of hij weg moet. Daar, daar, daar branden ze dus inderdaad hun vingers liever niet aan. Nee, en Chris, eh, branden ze hun vingers aan Iran? Want minister Rozentaal is er ook van buitenlandse zaken. En er wordt ook gesproken over Iran. Roosentaal is, is woedend eh, op het land vanwege de executie van de Iraanse Nederlandse Bahrami. Bahrami eh, wordt daar iets over gezegd? Ja, door Rosenthal in ieder geval wel. Hij liep hier strijdvaardig naar binnen. Hij zou de zaak aan de orde stellen. Hij wil dat Iraniërs, die mensenrechten schenden, geen toegang tot Europa meer krijgen. En er is ook een verklaring gekomen van diezelfde Catherine Ashton vanmiddag... waarin zij benadrukt dat ook Europa de executie van Bahrami veroordeelt... en daartoe oproept om dat in de toekomst niet meer te doen. Maar ja, dit soort internationale verontwaardiging... blijkt in de praktijk toch niet, toch niet altijd heel veel uit te halen. Chris Alstendorf in Brussel, dankjewel. En dan komen we terug op die situatie in Egypte... Buitenlandse toeristen proberen nog steeds weg te komen daar. Op de luchthavens is het een chaos oh, het? in Egypte. Maar uh, toch lukt het toeroperators volle vliegtuigen hierheen te laten komen. Trudy van Rijswijk staat op Schiphol. Schiphol, de vliegtuig, uh, Trudy, de, de vliegtuigen die jij ziet, waar komen die vandaan? Vooral uit de badplaatsen. Uh, Cairo, dat is echt een probleem. We wachten nog steeds op een vliegtuig uit Cairo... wat hier vanmorgen om 8 uur zou landen. Maar de badplaatsen die komen binnen. En uh, Urgada is zo'n badplaats waarvan een uh, toestel net binnenkwam. ligt 400 kilometer van Cairo. En tot nog toe dachten we, daar is niks aan de hand. Ze merken alleen huis moeten en verder niks. Dus ik sprak een paar dames en ik vraag onbevangen, hoe was het? En toen kwam dit. Hoe was het? Ja... Um... Spannend allemaal. Spannend. Want eh, de eerste avond dat we de stad gingen, gingen wij... Eh, dat was vlakbij ons hotel dus. Gingen wij naar het grote warenhuis Cleopatra. En eh, we waren nog geen minuut binnen. En toen eh, in één keer alle lichten uit. We werden er allemaal uitgeduwd. Weg, moewe. En toen stonden we op straat. En toen moesten we weer terug naar ons hotel. En er kwam een hele grote menigte aan. En dat waren dus demonstranten en daar konden wij niet langs. Dus toen zijn we een ander hotel ingevlucht en daar hebben we goed half uur gewacht. Toen was die menigte voorbij, toen dus zouden we er toen langs, maar toen kwam die hele menigte weer terug. Dus uiteindelijk zijn we twee uur in het andere hotel uh, blijven, uh, gebleven en uh, ja, daarna dus naar ons hotel gegaan. Nou, de volgende dag was er weer een demonstratie, dus weer uh, veel meer. En er was helemaal niks op het nieuws over Urgada, Terwijl er dus wel degelijk demonstraties waren. Daar was ja. u. Ja. Daar was waren wij. We wachten in natuurlijk, hè? natuurlijk. Nee. Omdat het een toeristenplaats is. Maar uh, het was best wel bedreigend, omdat de security hebben de mensen van het hotel ook allemaal zeiden van uh, wat's out, wat's out. Hè? Dus dan denk je van demonstraties tot daar en toe, maar uh, dan word je toch wel een beetje bang. Het is het was een vervelende situatie. Volgende avond zijn we ook... Uh, heeft men ook uh, gezegd van blijven in het hotel. Ga niet uh, de stad in. Dus uh, de, de, de mensen, het de personeel, dat beschermt ons heel erg goed. Ja, dat is best. Maar eigenlijk ja. zou je dat gewoon op... ergens moeten horen. Waar is het ja. gevaarlijk en waar niet? Ja. En dat gebeurt dus kennelijk niet. Nou, nee, nou het ja. kwam in ieder geval niet op het nieuws. Hè. Je zag alleen maar beelden van uh, BCC. Dat er dus in Cairo aanslagen waren. Maar je zag nooit wat van Urgara. Terwijl uh, het al drie dagen bezig was met demonstraties. Ja. Maar helemaal niks op de televisie. We volgden het natuurlijk wel op nieuws. Maar we dachten van, nou Cairo, dat Lekker is op een van en weg. Ja. We zitten hier wel goed. Ja. Dat is 400 kilometer. Ja, ook in het hotel. Hè? Dat was uh, eergisteren. Toen uh, zouden wij dus ook even s de stad in. En toen zeiden ze, nee, uh, better stay here in het hotel. Hè? Nou, en toen bleven we dus in het hotel. Echt niet uh, weggegaan of zo. Maar alle lichten gedoofd in het hotel... Dranghekken voor het hotel, daar mocht dus ook geen verkeer meer langs, politie voor de deur. Dus er was wel degelijk wat aan de hand hoor, en dat was best S avonds. wel... Uh... S'avonds kwam er dus nog een vliegtuig aan, zijn er zijn uiteindelijk nog 300 passagiers geland. Ja. En dat was natuurlijk erg sneu, want uh, mensen die moesten dus vandaag weer weg. Ja. Ik neem aan dat u blij bent dat u weer thuis bent. Ja. Prima zo, <laughs> ja hoor. Okay. Ja, blij dat ze weer thuis zijn. Hier is het wel koud, maar in ieder geval rustig. Schulie van Rijk wijst dat vanuit Schiphol, vanaf Schiphol. Kleine Cyrus is dood. Cyrus was een Persische panter. Hij werd maar vier maanden oud, want gisteren werd hij ineens doodgebeten. Door zijn eigen moeder. Willem Verdonk, hoofddierverzorger van het dierenpark Amersfoort. Wat is er gebeurd? Wat is er precies gebeurd? Uh, onze dierverzorgers uh, zijn gisterochtend, uh, zoals iedere ochtend, gewoon aan het werk gegaan. En controleren dan uh, alle, alle roofdieren s ochtends. Dus uh, in de nachtverblijven doen ze de lichten aan, kijken of de dieren actief zijn, of ze wat willen eten. En uh, dat deden ze dus ook bij, uh, bij de Perse En uh, Op het moment dat ze dus eraan aankwamen en, en de moeder en jong uh, zagen, was er nog niks aan de hand, lagen ze naast elkaar in het, uh, in het stro. En op dat moment, van het een op het ander moment uh, werd moeder heel erg uh, boos op, uh, op Cyrus, op het jong. Zonder dat we daar op dat moment een, een, een, een reden voor konden bedenken. Wat er, er was niks geks gebeurd of het was eigenlijk allemaal zoals normaal. En vielen hem direct aan. Uh, nou de verzorgers hebben heel goed gereageerd. En hebben direct, uh, zijn direct weggegaan en met lichter uitgedaan om de rust weer te herstellen. En uh, zijn er een minuut later teruggekomen. Maar toen bleek het toch al uh, helaas uh, een fatale afloop te hebben. Maar waarom is de boete zo boos geworden dan? Ja, dat, dat is nu de grote vraag. En dat hopen wij uh, te kunnen achterhalen. Door, uh, we hebben hem uh, vandaag naar de Universiteit van Utrecht gestuurd voor een uh, sectie. Uh, en uit die sectieuitslag hopen wij misschien dat, uh, dat we kunnen achterhalen dat, dat er misschien al iets met hem mis was. Uh, misschien uh, had hij een bepaalde aandoening. Dat, dat komt wel vaker voor bij uh, bij, bij, bij roofdieren dat dan uh, de, de moeder uh, uh, of, of, of vader maar als een, als een dier zich anders gedraagt dan normaal dat ze, dat ze daar heel erg op reageren en uh, het, het dier dan uh, ja, wat aandoen omdat hm. hij zich niet uh, natuurlijk gedraagt dus dat, dat zou een mogelijkheid kunnen zijn de, mogelijkheid ook dat omdat het licht aanging de moeder plotseling gestoord werd en dacht er gebeurt iets waardoor ik moet handelen nou ja dat dat, dat zijn we de eerste twee weken wel altijd heel erg uh, bang voor. Uh, dat is meestal wat ook wel vaker voor kan komen bij roofdieren of bij grote kapachtigen. Is dat, uh, ja, de eerste week, twee weken zijn heel cruciaal. Uh, dan kan het zijn dat de moeder uh, de jongen verstoot of, uh, of uh, niet meer accepteert of niet meer uh, voert. Of van het een op het andere moment doodmijdt omdat ze zelf uh, verstoord wordt of... Uh, ja, daar kunnen van allerlei redenen voor zijn. Uh, geen melkgift, zodat de jongen niks meer binnenkrijgen. Al dat soort oorzaken kunnen daar dan uh, aan de grond aan liggen. Maar meestal na deze periode verwacht ik dat niet. En ja, wat ik al zei, het was eigenlijk een, een ochtend zoals iedere ochtend. De Panthera partus saxicolor. Klopt, helemaal. Ondersoort van de luipaard. Een heel kwetsbaar dier. Er zijn er wel heel weinig van. Maakt dat dit extra tragisch? Ja, dat maakt het extra tragisch natuurlijk. Sowieso gaat het in de natuur erg... Uh, erg slecht met deze soort. Het is een, een Persische pand, zou zeggen. dus het vooral Iran eh, komt het dier eh, voor. En helaas niet zoveel zo meer. Sirius werd geboren als onderdeel van een Europees fokprogramma. De moeder, Kiara, is nu nog de enige Persische panter in Amersfoort. Had ze al eerder jonkies gehad of gaat ze nu ook wel weer jonkies krijgen? Dat gaat gewoon door. Nou ja, ze had al vaker jongen gehad. Eh, dus dat maakt het ook nog raarder eigenlijk. Zij heeft, heeft zich wel bewezen als, ja, als een hele goede moeder. Ze heeft al meerdere nesten gehad. En die is ze zonder problemen grootgebracht. Er uh, lopen er van in totaal nu uh, uh, vier uh, jongen in andere dierentuinen over heel Europa van haar. En dat was geen probleem. Uh, ja, op dit moment kan ik daar nu nog weinig over zeggen. Kijk, we, we verwachten wel dat ze wel weer jongen zou gaan krijgen. Maar dat is even ook afhankelijk van uh, wat je uitkomt. Kijk, het moet wel zo zijn dat, uh, ja, wat ik al zei, dat, uh, mocht, mocht, mocht daar niks uit de sectie komen dat heel, uh, heel raar zou kunnen zijn... Ja, dan moeten wij ook daar nog eens over gaan nadenken of uh, hoe de situatie met haar is. Zodat we niet natuurlijk uh, extra problemen in de toekomst kunnen gaan krijgen. Maar ja, aan de andere kant is het ook weer heel erg van belang. Dus dat is een, uh, een afweging die gemaakt moet gaan worden dan. Willem van Donk van het dierenpark Amersfoort. Dank u. Welke voetballer speelt straks waar? Nog een paar uur en dan sluit de transfermarkt. Zometeen een discussie over de wenselijkheid van transfers tijdens de winter hier bij de ANWB, Wijnandswaan. Op de A13 is veel vertraging, maar voor de rest is er in deze spits... Uh, niet veel aan de hand. In totaal 70 kilometer aan file, minder dan gebruikelijk. Maar de A13 die springt er wel uit. Er is een uh, ongeluk gebeurd met diverse personenwagens... bij Delft-Noord richting Den Haag. Daardoor staat het vast vanaf Rotterdam tot aan Delft-Noord 11 kilometer. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdik. Ja, het heeft even geduurd. Maar de Hongaarse regering is bereid de omstreden mediawet aan te passen. In Hongarije zelf bestaan grote bezwaren tegen de wet. Ook de Europese Commissie heeft bedenkingen. De wet brengt de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in gevaar. Zo is het oordeel. Correspondent David Jan Godfroid. David, um, en door al die protesten uh, wordt die wet nu aangepast? Ja, dat heeft niet zozeer met de binnenlandse druk te maken. Hoor. Kijk, er zijn verschillende demonstraties geweest in, in Budapest tegen die mediawet. Van, van organisaties, mensenrechtenorganisaties, journalistenorganisaties. die inderdaad bang zijn voor de per, persvrijheid. Maar wat doorslaggevend is geweest, is een brief van Eurocommissaris Nelly Kroes die, Cruz, die, uh, die om, om opheldering heeft gevraag, uh, gevraagd over die wet en als ze die niet in bevredigende mate zou krijgen, dan zou ze met, uh, met sancties komen. Nou, dat staat er, staat natuurlijk niet fraai, zeker niet gezien het feit dat dat, dat, dat uh, Hongarije momenteel EU-voorzitter is. En wat gaat er dan uiteindelijk uh, veranderen naar aanleiding van Kroes? Nou, het is een heel een klein beetje uh, gokken en gissen allemaal. Uh, het is niet helemaal duidelijk wat er, wat er precies gaat gebeuren, maar waarschijnlijk gaat die wet op twee punten veranderd worden. Uh, er stond allereerst in, in die wet dat de media verplicht zijn om gebalanceerd te berichten. Nou, gebalanceerd, daar kun je van alles en nog wat bij, bij voorstellen. Het is een subjectief begrip. En er zou een mediaautoriteit die, uh, die per 1 januari is opgericht, op moeten toezien. Dus die zou dus moeten beoordelen of berichtgeving in kranten, op radio en televisie en op het internet... Uh, voldeed aan, uh, aan die omschrijving. Um, nou is die mediaautoriteit samengesteld uit aanhangers, of in ieder geval uit mensen die geen bezwaar hebben tegen premier Orbán. Zijn politieke vrienden dus. Uh, en daar hadden natuurlijk heel veel mensen bezwaar tegen, ook in Europa. Uh, verder, wat er waarschijnlijk gaat veranderen, is dat uh, de wet ook van toepassing zou zijn op buitenlandse mediabedrijven. Bijvoorbeeld de RTL is actief in, uh, in Hongarije. Nou, dat gaat waarschijnlijk vervallen. Die, zouden, die blijven gewoon vallen onder de wet van het land waar ze vandaan komen. Ja, sta mee naar de kou uit de lucht. Want we hebben het er natuurlijk al een tijdje over. Hè? De populariteit van Orbán, waardoor hij denkt... dat hij te kunnen doen wat hij wil. De druk van de Europese Unie is het nu zeg maar, een beetje opgelost. Nou, wat die mediawet betreft, dat hangt er een beetje vanaf... hoe Kroes uh, uh, hierop gaat reageren. Er komt een gesprek tussen haar en de Hongaarse regering. Maar er zijn nog wel wat andere problemen. De Hongarije uh, kampt met een begrotingstekort... met een groot geldgebrek. Maar de regering wil geen steun van de Europese Unie... en ook niet van het IMF omdat die steunoperaties aan strikte voorwaarden zijn gebonden. En Orbán wil de handen vrij houden. Daarom wil hij commercieel gaan lenen. Dus gewoon bij banken. En daarvoor heeft hij een wat hij noemt Robin Hood belasting ingevoerd. Dat is een belasting voor ondernemingen die actief zijn. Buitenlandse ondernemingen die actief zijn op de Hongaarse markt. Die zijn er natuurlijk helemaal niet blij mee. Die hebben ook al bezwaar aangetekend in, in Brussel. En uh, verder wil de Hongaarse regering ook een soort van hernationalisatie van de pensioen. Fondsen. En ook dat is waarschijnlijk in, in strijd met de Europese regels. Uh, nou, je kunt je voorstellen dat ze over die dingen in Brussel ook de wenkbrauwen optrekken. En uh, het is afwachten of daar ook stappen tegen worden ondernomen. Afwachten dus hoe er wordt gereageerd op de sheriff van Hongarije. David-Jan Godvoor, dankjewel. Ergens vanavond, vlak voor 12 uur, komt er duidelijkheid over Bas Dost. Hij wil graag weg bij Herenveen en haar Ajax. De transferperiode loopt om middernacht af... en voor die tijd moet een arbitragezaak hierover uitsluitsel geven. Het roept de vraag op waarom voetballers niet op elk gewenst moment... mogen overstappen naar een andere club. Nu mag het alleen in de zomer en in de winter. Directeur van de Vereniging van Contractspelers VVCS is Louis Everaart. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, bent u gelukkig met dit uh, systeem zoals het nu is? Ja, ik moet je zeggen, ik vind het een hele goede vraag die je stelt. Want wij hebben, ook wij hebben daar onze twijfels bij. Kijk wat, wat er nu is gebeurd. Je hebt nu twee, nou, twee hele relatief korte trendverbindingen. Als je hier een enorme concentratie van, uh, van transfers ziet. En als je ziet het systeem wat daarvoor de realiteit als was. Gewoon, je kon uh, zeg maar, gedurende het hele seizoen. ...getransfereerd worden tot een bepaalde datum in maart, dat was dan de tweede vrijdag van maart, ter voorkoming van competitievervalsing. En ja, wij denken dat dat een veel beter systeem was. Ja, wat was we daar het voordeel ook, dan ook, van? Denk... Wat was daar dan Sorry? het voordeel van vergeleken met de situatie ah, ja. nu? Nou ja, punt 1, heb je dan niet die idiote concentratie in twee hele korte periodes, 1 en 2, wij denken ook, we hebben onze twijfels of het beperken, uh, zeg maar, tot die twee korte periodes. Op zich dat überhaupt wel verdraagt, met het vrije verkeer van werknemers bijvoorbeeld. Nu is het ook zo dat de Europese Commissie heeft aangegeven dat ze de... de komende periode uh, sowieso alle transferreglementen onder de loep gaat nemen. En wij nemen aan dat ook dat een onderwerp van Spriksel zijn. Ja, en valt er ook meer geld te verdienen aan, aan de handel uh, met spelers als de periode langer is? Nee, ik denk niet dat, dat, dat het heel veel invloed rechtstreeks zou hebben op het aantal transfers. Alleen het is allemaal wat geleidelijker. Je bent van die idioot concentratie af. Ja, directeur Serge Rosmeisel van de Federatie Betaald Voetbalorganisatie, dat is de koepel van de clubs, is ook aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat vindt u ervan zoals het nu is geregeld? Zou het eigenlijk weer naar, naar 1 maart moeten? Nou, kijk, het probleem waar je tegenaan loopt, als je het tot 1 maart laat lopen, dan krijg je inderdaad uh, dat spelers gedurende het seizoen weg kunnen tot 1 maart. Ja, het is natuurlijk uiteindelijk bedoeld ter voorkoming van, nou laat ik maar zeggen, competitievervalsing. Omdat je dan op ieder mogelijk moment je selectie kunt versterken. Als je dat het hele jaar zou mogen doen of het hele seizoen zou mogen doen tot maart. Ja, dan loop je het risico dat die competitievervalsing misschien al in september of oktober begint. Als er een spits is die goed presteert bij een, bij een middenmotor of een subtopper. Dan wordt hij misschien al snel overgenomen door een grotere club. Dus het is uiteindelijk bedoeld om juist competitievervalsing te voorkomen. Dus in die zin heeft het ook wel een positief effect. Ja, in die zin wel. en Vindt u het dan überhaupt dat het zo moet blijven zoals het nu is? Nou, je kunt er best over, over twisten of het, uh, of het moet op de manier zoals, hij, uh, zoals het nu gaat. Want ik ben het wel met uh, meneer Everacht eens dat je een concentratie ziet van het, uh, van het aantal spelers. Uh, dat zie je in de, in, de, in de zomer, zie je dat ook, het aantal transfers dat, uh, van spelers dat plaatsvindt. Ja, en is dat, dat erg, die concentratie? Vindt u dat? Nou ja, dat kan soms wel eens uh, uh, problematisch worden. Naarmate uh, de twaalf uur nadert, uh, ja dan wordt het uh, voor, de, voor de club die een, een speler... ...op het laatste moment moet verkopen, toch ook weer heel moeilijk om een, om een nieuwe speler te krijgen. Ja, maar dat is natuurlijk ook zo als de deadline eind februari ligt, toch? Ja, dat, ja die deadline, dat, dat is inderdaad zo. En daarom is dat het probleem wat je denk ik niet kunt, uh, kunt ondervangen door te zeggen... ...nou ja, dan, uh, dan doen we het weer terug naar uh, de tweede vrijdag van maart. Want dan krijg je het probleem op dat moment wel. Uh, dus in die zin is dit uh, iets waar we wel mee kunnen leven. Ja, u, u vindt dus uh, van wel. Um, Louis Everaert, moet dit in Europees verband wat u betreft... goed worden besproken of gebeurt dat al? Ah, nee, dat is iets wat nu op de agenda staat. Dus dat is absoluut zo dat dat de eerstkomende komende periode gaat gebeuren. Ja, en, en wat, wat denkt u dat dat in beweging kan brengen? Zijn er in, in andere landen ook geluiden van... joh, rek het wat meer op tot bijvoorbeeld 1 ja, maart? Ja, die geluiden hoor je overal. En overigens is het ook zo dat, dat, dat zeker in Nederland... je kunt ook nog dispensatie krijgen, hoor. Na na, na na dus het is niet helemaal een keiharde en een deadline. Maar in, in vele landen hoor je diezelfde geluiden, ja. En ik denk dat de commissie ook gaat kijken of het zich inderdaad verdraagt... met het vrije verkeer van, uh, van werknemers en nogmaals kijk juist die die datum die we hadden in maart, die tweede vrijdag van maart, was juist een datum die gekozen was ter voorkoming van, van competitieverwalsing. Dus op zich is dat ook een redelijk oud argument. Goed, nou we gaan kijken wat er uit de Europese Commissie komt en dat uh, overleg op uh, Europees niveau, ook bij de clubs. Ik dank u in ieder geval beiden voor uw uh, reactie op zoals het nu geregeld is. En we gaan okay, kijken nou, wat nou, er kijken gaat gebeuren met Bas Dos. Ergens tussen 7 en 10, 11 uur vanavond wordt een uitspraak verwacht. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. NRC Handelsblad besteedt drie volledige pagina's aan de opstanden in de Arabische wereld. We zien foto's van een laagvliegende helikopter, moslimvrouwen bij een geplunderd winkelcentrum in Cairo, en een man die wordt aangevallen door demonstranten. Hij zou een agent in burger zijn en wordt beschermd door militairen. De krant geeft een overzicht van de opstanden in het Midden-Oosten, zoals in Jordanië, waar de koning wordt gespaard op dit moment, en Jemen, waar het voortdurende geweld de grootste zorg is van de bevolking. Ook noord soedan staat volgens de krant op de nominatie voor grote protesten. Daar stijgen de voedselprijzen en er is een onzekere economische situatie vanwege de komende afsplitsing van het zuiden van Soedan. Ook op de website natuurlijk van nieuwszender Al Jazeera aandacht voor de opstanden. De zes journalisten die vanochtend in Cairo door het leger werden vastgehouden, zijn weer vrijgelaten. Alleen hun apparatuur is nog in handen van militairen. Volgens Al Jazeera het toont het aan dat de autoriteiten in Egypte de uitzendingen over de demonstraties willen dwarsbomen. De nieuwszender blikt ook vooruit op het massaprotest dat morgen in Cairo moet worden gehouden. Dat protest moet het hoogtepunt worden van de betogingen van de afgelopen dagen. Er wordt gesproken over de mars van miljoenen die als doel heeft om president Mubarak weg te krijgen. In Amsterdam houden medewerkers van de daklozenopvang... een extra oogje in het zeil. Want de laatste tijd kruipen er steeds meer mensen uit Oost-Europa... in een bed dat voor een dakloze is bedoeld. Volgens het parool was het afgelopen weekend weer raak. En toen werden twee Oost-Europeanen weggestuurd... omdat ze goedkoop wilden overnachten. Er was ook een man die rechtstreeks met de bus uit het Oostblok kwam. We hebben hem naar een hostel gestuurd. We hopen dat onder Oost-Europeanen wordt rondverteld... dat de winteropvang echt alleen voor daklozen is bedoeld, zegt de medewerker. In Groenlo en in Lichtenvoorde kun je je fiets maar beter op slot zetten. Geld overal. Maar in deze twee plaatsen, als je het daar niet doet... dan doet de politie het voor je en ben je veel tijd kwijt. Op de website van de Gelderlanders staat dat fietsen die niet zijn afgesloten... door de politie worden voorzien van een beugelslot en een afhaalkaartje. Zo. Nou, de politie wil mensen die hun fiets niet op slot zetten hebben gedaan... Uh, dus een lesje leren. Vorig jaar waren er in de gemeente Oost-Gelre... zo'n 140 aangiftes van gestolen fietsen. En een groot deel daarvan stond niet op slot. Door de nieuwe Actie moet daar verandering in komen. Op Twitter komt voor koningin Beatrix bijna elke minuut een verjaardagsfelicitatie binnen. Twitteraars wensen haar een goede gezondheid en een inspirerend jaar. En iemand vraagt zich af wat voor taart er wordt geserveerd in het paleis. En de RVD laat via Twitter weten dat Beatrix iedereen bedankt voor alle hartverwarmende reacties. Toch leuk dat de koningin met haar tijd meegaat, schrijft ene Barbara. En over de taart eh, nog geen nieuws. We houden in de gaten Twitter. Het is de day after. Gisteren keken er 5,2 miljoen mensen naar Boer Zoekt Vrouw. En alweer werd een kijkcijferrecord gebroken. In onze luisteraarsoproep vroegen wij de mensen die... Niet naar boer zoekt, vrouw kijken, waarom ze dat dan ook niet doen. Via Twitter, NOS Radio 1 en ons weblog kwamen heel veel reacties binnen. Het kijken naar vrouwen zonder zelfbeeld leidt bij mij tot borderline-achtig gedrag, dat schrijft Ilano. Nou, Johan kijkt niet omdat hij zijn van juristische neigingen goed onder controle kan houden. En Herbert vindt het te meer zoet. Daarnaast is er op hetzelfde tijdstiffen Boardwalk Empire op Nederland 3, schrijft hij. Nou, ik heb even gecheckt, uh, Lucelle. 138.000 kijkers voor dat programma. Eleanor kijkt niet omdat ze Yvonne Jaspers kinderachtig vindt. Ze praat met een overdreven intonatie... waardoor het lijkt alsof ze voor een kleuterklas spreekt. Jury noemt het kijkcijfertelevisie voor domme mensen. Allemaal doorgestoken kaart en zonder van mijn belastinggeld. Ook Desmond doet niet mee met de hype. Wat zal ik missen? Boeren die hun onderbroek lopen? Miss dus uh... mis ik dat, Lucella? Ja. Nou, wel, gisteren volgens mij, zag ik er niet één uh, in een onderbroek, maar wel in een blote bast. Na zessen, dan uh, natuurlijk meer aandacht voor Egypte. Dan hopen we contact te hebben met Lieselore Molema. Na half negen vanochtend vertelde zij over haar uh, toestand op het vliegveld in Cairo. Deze week in het radiodagboek... Prinses Laurentien over de presentatie van haar nieuwste kinderboek... en we volgen haar naar haar woonplaats Brussel...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 Dit is Radio 1.